En wat doen we hiermee? Uh, dossier Beuglaars. Mm -hmm. uh, neem contact op met zijn advocaat... en zeg hem dat de uitzonderingen die voorzien zijn in de wet van 95... niet van toepassing zijn op zijn cliënt. Uh, in orde? Nog iets? Uh, nee, nee. Nog een prettige dag verder, mevrouw de substitut. Meneer Giffier. Met Martens Hallo. Hallo. Hallo. Zeg jij het Anne Pannen... Stefaan! Ja, wie anders? Of oh, dat zou je het ook niet zo noemen? Stefan, ja. zich! En waarom ben je mee hierop? Da uh, maar dat het liever thuis gaat. N nee, uh, fijn, alleen. Dat uh, ja. doet u niet toe. <laughs> ja, dacht ik, zeg, hoe ga ik het? Goed, goed. Ja. Allez, hoe lang is dat niet al geleden? Uh, uh, wat? Wat heb ik zeg? Ah, ja, uh, oh, ja, hoe lang is dat geleden? Vijftien uh, oh, jaar zeg ik. Ja, ik zat in mijn laatste licentie, geloof ik. 17. Zeventien aan de pannen. En sindsdien niks meer. Ja, nee... Uh... Ik moet u spreken. Anne... Anne, ik meen het. Uh, over? Ja, niet via een telefoon. Ken de Lestaminette? Lestaminette? Uh... Nee, die kroeg en in het park. Ja, het is het stamcafé van mijn man. Oh, ja, ik je niet voor ergens anders aan van Nee, nee... Van mij ook. Nee, ik, ik, um... ja, ik, ik... Doe, Stefan, zouden we dat... Daar... Goeie, al die jaren... Wat kunnen wij nu ja, eigenlijk... Ik heb uw hulp dringend nodig. Hulp? Waarom? Ja, les dat mijn mij. over een half uur. Doe me plezier en kom, ja? ]視iep. Ja, maar Stefan, ik kan niet zo maar... voor! <stankt> Door op, zeg ik! Oh, godverdomme! Wie is die hier de verantwoordelijk? Ik ben daar, ik ben daar. Uw naam? Vinkje. Adriaan Vinken. Vinke. Wij protesteren tegen... Meneer Vinken, op... en degene die de toelating om hem te betonen. Hebben ze in de kliniek de toelating om kinderen te vermoorden? Die mensen zijn in orde met de wet. Niet met de goddelijke wet. Wat oh, is niet ons dat om daarover te oordelen? De onze wel. Meneer Vinken, gaat hij nu onmiddellijk misstoppen, hè? Of anders? Of anders werd hij geen Of anders hij hier direct gearresteerd. En wil ik u hier wat op? Ordenverstoring, of kent u dat niet? Welke orde? Die van de dokter zonder gemeente. Geleiderd? Absoluut. Goed, en waar gebracht erom? Allee, mee. Ja, stel ja, meneer Finkke blijft hier. Hij heeft niks verkeerd gedaan. Daar beslissen wij wel op. Dat recht hebt u niet. Achteruit, zeg ik. Achteruit. Achteruit, Achteruit. Allee, André, dat kan ik doen. En waarom? Dat ja, is ja, toch ja. niet, ja. Hey, nee, weet ik mij zo serieus. Een ja, maar in de lucht dan dat mag dat zeker o, kan sa? niet. Die banden nu zijn eerst. Nou, Mijn hart is het ook stille, ze. in ze gingen ons ondersteboven lopen, ze. Oh, maar je ma ziet dat of, de beginnen nog te lezen oh, maar, ook. Maar doen, André, versterking. Amen. Dag, Stefan. Ik zit ongelooflijk blij dat je er zo Kom, kom, ga zitten. Wat wil je drinken? Sauterne? <laughs> waarom lacht ik? Nee, dat, dat je na al die jaren nog weet wat ik lekker vind. Dat ah, is, ja. Alsof dat het enige is waar we van u is bijgebleven. Patron? Nee. Heb je Sauterne in huis? Chateau Closier, meneer. Oh, Stefan, nee. Joh. Wat? Dat is te duur. Voor u? Ah, kom, we op. Breng ons een flespatroon. Zeker. Oh. Je, je ziet er schitterend uit, hè? Dank u. Je ja, doe nog niks veranderd. Ja, pas op. Ouder en wijzer geworden. Oh. Je hebt toch geen spijt van toen? Spijt van toen? Ah, nee, nee. Spijt heb je alleen over dingen die je echt mist, hè? Mij niet? Maar Stefan, ik, ik heb nu een man en kindjes. Zeg, en jij, hè? Voor wie zou er na u nog plaats kunnen geweest in mijn leven? Je avond in Jent, die heeft het onmogelijk gemaakt, Hannah. Die avond en die nacht. O, oh. Denk je dat nog wel eens aan? Oh, Ik iedere dag aan, en... Stefan, het is voorbij, ja, Hoe lang is dat nu geleden? We waren jong en... en... Jong en, en verliefd, tot en met een... Je terug zie Kijk, Stefan, laat me duidelijk zijn. Ik zou nooit naar hier gekomen zijn als je niet gezegd had dat je mijn hulp nodig had. Ja? Zullen we het daar dan eens over hebben? Zoals je wilt. Over dat anderen hebben we het later nog over. Misschien. Goed. Het gaat over mijn vader. Mijn vader? En wat is er met hem? Zijn leven is in gevaar. Zijn zeer? Erger, hè. Hij wordt bedreigd ze willen hem vermoorden.